Zes uur. Renate Evers met het NOS Journaal. De Eurolanden hebben een akkoord bereikt over een miljardenlening aan Griekenland. De ministers van Financiën zijn het na een vergadering van twaalf uur eens geworden over een lening van 130 miljard euro. In ruil daarvoor moeten Griekse staatsschulden in 2020 zijn teruggebracht tot maximaal 121 procent van het bruto nationaal product. De eurolanden vragen de banken om 53,5 procent van de Griekse schulden kwijt te schelden. Diederik Samsom wordt door de PvdA-kiezers en bestuurders het vaakst genoemd als nieuwe fractievoorzitter. Uit de rondgang van Nieuwsuur blijkt dat onder provinciale bestuurders van de PvdA Samsom en Frans Timmermans favoriet zijn, als opvolger van Job Cohen. Daarnaast heeft Maurice de Hond de voorkeur van PVDA-kiezers gepeild. Samson eindigt daarin op de eerste plaats, gevolgd door Ronald Plasterk. De fractievoorzitter is overigens nog niet de nieuwe partijleider. Zo'n 60 supporters van FC Utrecht mogen zondag Enschede niet in. De burgemeester heeft hun een stadsverbod opgelegd. Na rellen in december rond de wedstrijd Utrecht-Twente... kregen de hooligans een stadionverbod. En de burgemeester is bang dat ze toch naar Enschede komen... en wil ze daarom weren. De staking van grondpersoneel op de luchthaven van Frankfurt is met twee dagen verlengd tot vrijdag. De gesprekken tussen de bonden en de leiding van de luchthaven hebben nog geen resultaat opgeleverd. De staking van het grondpersoneel voor meer loon begon vorige week. In Mexico is de directeur ontslagen van de gevangenis waar zondag 44 gedetineerden omkwamen bij rellen. Ook zo'n 20 andere medewerkers van de gevangenis zijn hun werk kwijt. Tijdens de rellen wisten 30 gevangenen te ontsnappen. De directeur en de medewerkers zouden in het complot hebben gezeten. Het weer bewolkt. In de noordelijke helft van het land valt wat motregen. Vanmiddag wordt het droog en breekt af en toe de zon door. En het wordt een graad of acht. Dit was het NOS Journaal. En dit is de ANWB-verkeersinformatie. De A65 Tilburg richting Den Bosch is door een ernstige ongeluk afgesloten... tussen Berkel-Enschot en Udenhout. Verkeer wordt bij de regio Tilburg bij knopende baars omgeleid... via Eindhoven over de A58 en de A2. NOS Radio 1 Journal. Lara Rensen en Marcel Ooster. Dinsdag 21 februari, goedemorgen. Griekenland meldde zich goed voorbereid in Brussel gisteren. De laatste puntjes waren op de i gezet. Nou, daar dachten de andere eurolanden dan toch even anders over. Ja, na een marathonvergadering van 12 uur... zijn die ministers van Financiën er net pas uit. Er is dus een akkoord over de tweede lening aan Griekenland. Die hoort zo van onze correspondenten wat er nou precies is afgesproken. En of minister De jagers een zin heeft gekregen... met een permanent toezicht op de Griekse hervormingen. Connie Keeser hoort u met de reacties uit Athene. En u hoort ook... Meer over de afspraken die er met de banken en de private investeerders zijn gemaakt. Dan de Partij van de Arbeid. Daar draait het nu om de opvolger van Job Cohen. Vice-fractievoorzitter Jeroen Dijsselbloem. Wordt dat in ieder geval niet, heeft hij gezegd. Hij hoort hem zo dadelijk. Politiek verslaghebber Joost Vullings vertelt. voor welke opgave de PvdA nog meer staat. En we praten over de toekomst van de partij. met hoogleraar arbeidsverhoudingen. en pvda kenner Paul de Bier. Groep FC Utrecht supporters. komt zondag Enschede niet in. We praten erover met de burgemeester van Enschede, de oudste. We hebben ook nog de jaarcijfers van TNT. de middelpunt is van een overnamestrijd. De controleurs van het internationaal atoomagentschap zijn in Teheran. en de allerlaatste aflevering van As the World is vandaag op de Nederlandse televisie. Hoort u meer over dit radio 1 journaal tot half tien. U kunt ons volgen via het internet, via nos.nl of via Twitter. En daar heten we NOS Radio 1. De ministers van Financiën van de Eurozone zijn eruit. Griekenland krijgt een nieuwe noodlening. De voorzitter van de Eurogroep, Jean-Claude Juncker... maakte dat zo'n drie kwartier geleden bekend. The agreed package contains significant efforts from both private and official sector creditors. The debt-to-GDP ratio is expected to reach 100.5% by 2020, and programme financing is estimated to amount to 130 billion euro until uh, 2014. Een lening van 130 miljard euro dus. En de staatsschuld van de Grieken moet de komende acht jaar omlaag... tot 120,5 procent van het binnenlands product. Het besluit om de nieuwe lening te verstrekken was eerder uitgesteld... omdat Griekenland nog niet aan alle voorwaarden voldeed. In het akkoord van vannacht is nu ook vastgelegd... dat de banken meer Griekse schulden kwijtschelden. Volgens eurocommissaris van Economische Zaken, Olly Rehn... was het opnieuw een echte marathonzitting. In de past uh, twee jaar... Again uh, this night uh, I've learned that uh, marathon is uh, indeed uh, a Greek word. Ja. Het viel niet mee <laughs> volgens uh, Olivier en marathon inderdaad hij zei het, het is een Grieks woord. De kort houdt ook in dat er versterkt toezicht komt op de Griekse regering. Reinforced uh, monitoring of uh, implementation of the program... through enhanced and uh, permanent uh, presence of the Commission's uh, task force uh, on the ground. Uh, een nou, permanent toezicht dus. Een wens trouwens van onze eigen minister, de jager van Financiën. De taskforce van de Europese Commissie... zal permanent aanwezig zijn in Griekenland. Diederik Samson moet na het vertrek van Job Cohen... de nieuwe leider van de Partij van de Arbeid worden in de Tweede Kamer. Blijkt uit een peiling van Maurice de Hond... onder PvdA-leden en bestuurders. Dan op de derde plaats komt dan uh, Frans Timmermans. Uh, die scoort dan uh, 6 Dan op de tweede plaats Ronald Plasterk met... Uh, 27 en dan Samsung vrijwel even groot, iets hoger met 29 procent. Er hebben zich officieel nog geen P van de A's gemeld voor het leiderschap van de partij, maar er is al wel een namenlijstje en daar staat de naam van Samsung ook op. Zegt verslaggever Dominique van der Heijden. En staan, als ik het goed hoor, achter de schermen al een aantal mensen toch wat te trappelen. Eh, Diederik Samson, eh, die zou eh, ambitie hebben, Martijn van Dam. Misschien ook nog wel Frans Timmermans, hoewel die natuurlijk met die mail wel eh, het een en ander aan krediet verspild heeft. Hoogstwaarschijnlijk ook wel bij de leden. Ja, dat verwijst naar de kritische mails die Timmermans vorige week nog naar Cohen en partijvoorzitter Spekman stuurde. Spekman zei gisteren dat de opvolger van Cohen door de PvdA leden gekozen moet worden. Dat heb ik besloten vandaag. En met mij het bestuur. Dat dat aan de leden is. Uh, dus niet de fractie die zelf met hun eigen clubje bij elkaar gaat zitten... en zegt, van, nou dat lijkt me wel de meest geschikte, 30 man. Beslissen dat dan. Uh, maar ik vind dat die 54.000 leden zich moeten kunnen uitspreken... over wie de nieuwe Job Cohen wordt... en de nieuwe partijleider van de Partij van de Arbeid. En dus laat ze er maar voor knokken. Laat de fractieleden die durven uh, dat maar openbaar zeggen... Uh, dat ze er openlijk voor vechten. Daar word je beter van. Daar word je een betere partijleider van. Ja, de Partij van de Arbeid en kunnen zich volgende maand op een ledenraad over de opvolging van Cohen uitspreken. Tot die tijd leidt Jeroen Dijsselbloem de Kamerfractie. Dan naar Duitsland, want de staking van het grondpersoneel op de luchthaven van Frankfurt gaat door tot vrijdag. De staking, de tweede in korte tijd, begon gisterochtend en zou aanvankelijk maar twee dagen duren. Alleen gisteren al vielen 230 vluchten uit. Maar tot veel problemen leidde dat volgens de luchthaven niet. De gecancelde vlügen zijn vooral innerdeutsche en indereuropese Flüge En houdig worden dan alternatieve verkeersmiddelen zum Einsatz komen. Dat betekent dat de passagiers dan op die, die baan omgebucht werden en het doel toch bereiken. Veel passagiers worden omgeboekt naar de trein, waardoor ze vaak gewoon op hun bestemming kunnen komen. Het rondpersoneel voert altijd de actie voor meer loon. Aan de staking doen twee van de 1200 werknemers mee. Dat lijkt me er wat weinig, maar er zullen er vast meer zijn. De Oostenrijkse familie dan, die het hotel beheert... waar de koninklijke familie verblijft... heeft voor het eerst iets gezegd over het ski-ongeluk van prins Frizo. Prins was aan het skiën met de hoteleigenaar... toen hij onder een lawine werd bedolven. Die man, Florian Moosbrugger, bleef ongedeerd. Zijn moeder zegt dat de koninklijke familie bewonderenswaardig reageert. Ze hebben volle ook voor onze zijde En ze weten dat de Florian... Kein, keine schuld had in dem sinn, en trots der großen belasting für ihren Sohn hat sie Florian wie ihren eigenen Sohn behandelt. Mm. Wie hat sie reagiert die Königin? Sie hat ihn in den Arm genommen und hat ihn getröstet. Christel Moosbrugge sagt, dass de koninklijke Familie haar zoon niets verwijt... en hem zelfs getroost heeft. De Lewine zagen ze allebei niet aankomen, zegt Moosbrugge. Es waren uh, starke spuren, also es war eine ausgefahrene Spur zum nächsten Hang hinüber. En ook daar waren ja schon sehr viele sporen drinnen. Also man hat sich einfach sicher gefühlt. Er zaten veel skisporen in de sneeuw, verteld En ook op de helling, waar het misging, waren veel sporen te zien. Ze voelden zich daarom veilig. Over de gezondheidstoestand van prins Frizo zijn geen nieuwe mededelingen gedaan. De prins ligt nog altijd op de intensive care van een ziekenhuis in Innsbruck. De Donau zijn tientallen schepen zwaar beschadigd geraakt door enorme ijsschotsen. Die zijn losgekomen nu in Oost-Europa de dooi heeft ingezet. En de brokken ijs zijn soms wel 30 centimeter dik. Ja, dit zagen we echt niet aankomen, vertelt deze schipper in Belgrado. Zeker één boot is door de enorme hoeveelheid ijs gezonken. In Mexico is een gevangenisdirecteur ontslagen... nadat tientallen leden van het beruchte Zeta-kartel... uit zijn gevangenis waren ontsnapt. Kort daarvoor vermoorden ze nog 44 leden van een rivaliserende bende... die ook vast zaten. Autoriteiten zeggen dat de kartelleden zijn geholpen door gevangenispersoneel. de, van de vorm en het Gezien de manier en het tijdstip waarop ze zijn ontsnapt... moeten ze hulp hebben gehad vanuit de gevangenis... zegt de gouverneur van de deelstaat, Nu no Leon. Behalve de directeur zijn daarom ook 18 cipiers ontslagen. Dan geniet nog maar even van de tune. U hoort hem vandaag voor de allerlaatste keer. RTL 4 zendt namelijk de allerlaatste aflevering van As the World Turns uit. En dan gaat na 13.858 afleveringen het beeld op zwart. Good night. Ik heb je wel een traantje weg. De laatste scène, Amerikaanse soap, was in Nederland trouwens sinds 1990 te zien. In de Verenigde Staten was de serie zelfs 54 jaar op televisie. Van 1956 tot 2010. Ten slotte beurzen. Daarover kan ik kort zijn. Want op Street werd gisteren niet gehandeld. De beurs was dicht vanwege President's Day. In Azië is de beurs wel open. Daar staat de Nikkei na vier uur handelen uh, op een lichtverlies... Dit is het NOS Radio 1-journaal met Lara Rensen en Marcel Oosten. Het is twaalf minuten over zes. Madame Tussaud krijgt een nieuwe bewoner. Roel van Velzen En de gelijkenis is verbluffend. Al dus het populaire jurylid van het televisieprogramma The Voice. Ik ging daar vroeger naar mijn helden kijken, twittert hij. De zanger zal aanwezig zijn bij de onthulling van zijn eigen wassenbeeld... op 29 februari. En voor hem is dit opnieuw een hoogtepunt. Het haaier hoort u van Roel van Velsen. Hij heeft zijn eigen beeld nu bij madame Tuzo. 16 minuten over zes is het. U luistert naar het NOS Radio 1 journaal. Ja, Job Cohen kondigde gisteren zijn vertrek aan. Stopt als fractievoorzitter van de PvdA. En dus moeten ze op zoek naar een nieuwe Job Cohen, Mark-Robin Visser. En dat ga jij doen vandaag, hè? Nou ja, god, ik kan natuurlijk een poging wagen. Goedemorgen, Lara. Goedemorgen. Ik, uh... Ik dacht gisteravond, ja, dan moet er dus een nieuwe job komen. Hè? Hoe gaan we dat nou eens even snel organiseren? Dat is natuurlijk lastig, want uh, waar begin je dan in Nederland? Gaan we naar Den Haag? Nou, daar hebben we al een redactie. Daar wil ik me ook niet uh, tussen gaan mengen. Dus ik dacht, weet je wat, ik ga eens zoeken naar een andere aanpak. Ik ga naar het centrum van het land. Ik ben in Utrecht neergestreken. We hebben iemand op bezoek, ik zal er zo even introduceren. En dan komen de mensen naar mij toe, dat is ook wel eens fijn... want dat gereisd iedere dag door het land. Op een gegeven moment word ik er ook wel eens een keer moe van. Dus in de loop van de ochtend, jawel, komen de mensen naar mij toe... en misschien zit daar wel een nieuwe job tussen. Sterker nog, misschien zit ik al wel bij een nieuwe job aan tafel. Ik weet het <lacht> eigenlijk niet. maar alleen Hagen moet lachen. Ik ben je van de aanraadslid de Utrecht. Goedemorgen. Goedemorgen. Gebogen over de krant met een klein make-up doosje. Oh. Ze zei net uh, dit is mijn ochtendritueel en daartussen haak je ze achter, ik ben eigenlijk niet zo matineus. Nee, dat, dat klopt, ja. <laughs> maar ja. toch fijn dat u mij al zo vroeg uh, te woord wilt staan. Ja, welkom. Zit er misschien in u een klein nieuw jobje? Nee. Dat weet u wel? <laughs> nou, uh, voorlopig uh, ben ik hier in Utrecht heel fijn aan de slag als ja. raadslid. En, nou, dan uh, moet je op je woorden letten natuurlijk, hè? Want, uh, Nee, ik geloof het niet dat dat voor mij is weggelegd, nee. Laten we eens even kijken. We hebben hier voor ons de Volkskrant en het Algemeen Dagblad. Maar even uh, beginnen met het Algemeen Dagblad. Een grote foto van Job Cohen, die uh, bedenkelijk kijkt... met een heel groot chocoladeletters erbij, ongeschikt. Geïnspireerd op die uh, reclamecampagne van Defensie. Ja. Wat vinden wij hiervan? Ja, ik vind het... Uh... Ja, wat vind ik daar nou van? Het is... Uh... Uh, ja, er is bijna geen nieuws meer over. Hè? Hij is weg en iedereen heeft dat gisteren al tot zich genomen. En nu ga je het duiden. En uh, uh, ja, dat kan je op deze manier doen. En ik zei al, de Volkskrant, uh, die heb ik dan op de iPad. De foto vond ik mooier. De foto vindt ik mooier. Ja, dat is ook een criterium. Ja, Wat zien we, we op zouden... de Volkskrant omschrijven met zeventjes? Ja, Cohen kon de tuin niet keren. En daar wel een verwoed fietsende Cohen uh, door de straten van Amsterdam... Uh, ja, een beetje tegen de wind infietsend. Ja. En uh, dat, dat, ja, dat beeld dat, dat vind ik uh, pakkend. Dat spreekt u meer aan? Ja, klopt. Ja, ja want ik denk, het, het was geen ongeschikte vent. Hij zat wel op de verkeerde plek, maar het was geen ongeschikte vent. Nee, Daar, dat, dat zie je nu ook in alle reacties, dat heel veel mensen dan toch uh, het soort van jammer vinden dat hij dan weggaat. Terwijl iedereen blies als hoogste van de toren... dat hij het niet goed heet in de debatten. En dan gaat hij weg en dan vindt iedereen het ineens jammer. Ja. Dus dan denk ik, ja... Uh, mensen vonden hem wel heel integer. En, uh, uh, ja. Maar hij had blijkbaar toch niet genoeg gunfactor... om uh, uh, ja, te kunnen blijven zitten. En, uh, maar tegelijkertijd moeten we ook niet vergeten... hij heeft 30 zetels uh, binnengehaald tijdens de verkiezingen. Ja, natuurlijk net één of twee te weinig. Als het uh, er twee meer waren geweest, hadden wij hier nu niet uh, gezellig gezeten. Nee. Waarschijnlijk. Nee. Of dan, dan, had de wereld, dan had Nederland misschien ook iets anders uitgezien, denkt u? Dat zeker. Ja? Ja, Vertel eens. Nou ja, kijk, er wordt dan heel erg uh, verbeten... nu dat de Partij van de Arbeid geen visie heeft. Terwijl ik denk, ja, uh, de sociaaldemocratie bestaat al meer dan 100 jaar... Uh, en gaat over uh, vrijheid, over solidariteit en emancipatie. Nou, dat, daar zie je nu bij dit uh, regeringsplein natuurlijk heel erg weinig van terug. Marleen Hagen, PvdA-raadslid te Utrecht. Wij praten verder. En straks komen er ook nog andere jonge PvdA-talenten uh, aan een ontbijttafel hier in Utrecht. Ik ben benieuwd hoe jullie denken over jullie partij. Zeker over de gebeurtenissen van de afgelopen tijd. Tot straks. Tot straks. Mark Robin Visser dus op bezoek bij eh, jonge P. van der Aars... op zoek naar een nieuwe jobcoin. Tien voor half zeven. De Maratiozee heeft vorig jaar op Schiphol iets minder drugssmokkelaars opgepakt... dan in 2010. Wel werden er meer koeriers betrapt met vloeibare cocaïne. En dat is volgens Ronald Scheltens van de Maratiozee... de nieuwe trend in het smokkelen. Wat wij in 2011 hebben gezien, dat het aantal uh, koeriers iets is afgenomen... Maar we hebben wel uh, vast moeten stellen dat er een opvallende stijging is van het aantal kuriers... wat dan weer met uh, vloeibare bollen uh, is aangetroffen, dus ook aangehouden is. Het uh, beeld bij, de veel, veel, bij veel mensen is natuurlijk dat uh, cocaïne alleen uh, een poeder is. Maar dat is al lang uh, achterhaald en dat wordt ook op andere manieren gewoon in Nederland ingesmokkeld. En ja, waar gaat het uiteindelijk om? Is cocaïne in Nederland binnenbrengen? En dat is geld. En uit welke landen komen uh, die smokkelaars? Als het gaat over vloeibare cocaïne, dan kom je met name op dit moment vooral uit in de hoek van uh, Antillen... Peru, Mexico, die hoek, zeg maar. Je zegt een opvallende stijging. Als je het, als je het hebt over echt vloeibare cocaïne, hoeveel zaken zijn er dan geweest in 2011? Alleen al de slikkers. Dan hebben we in 2011 hebben we 65 slikkers waarvan wij weten dat die vloeibare cocaïne in hun lichaam hadden aangehouden. En als je vloeibare cocaïne slikt, zit er ook een gezondheidsrisico aan, neem ik aan? Ja, de vloeibare cocaïne wordt natuurlijk verpakt om het te kunnen slikken. Uh, dat doen ze meestal in condooms. Uh, dat is dus maar een heel dun laagje tussen de cocaïne uh, en het lichaam. En op het moment dat uh, dat knapt in het lichaam, dan is de kans dat iemand komt te overlijden uh, levensgroot aanwezig. Vloeibare cocaïne is denk ik weinig bekend bij het grote publiek. Uh, bestaat er ook het gevaar dat mensen uh, denken van oh ja, een flesje vloeistof meenemen voor iemand anders, uh, dat kan ik wel even doen? Ja, dat, uh, dat uh, gevaar bestaat er. En uh, ik denk dat het ook gewoon heel logisch is dat mensen dat niet uh, het eerste is waar ze aan denken. Als ze gevraagd wordt om iets mee te nemen. Uh, ik moet wel zeggen dat dat natuurlijk ook precies waar je over na moet denken. Moet je überhaupt iets meenemen voor mensen in het buitenland. En zeker niet als je ze uh, niet goed kent. Of in ieder geval uh, toch wat twijfels hebt over wat er precies aan de hand is. Nou kennen wij een voorbeeld van een meisje dat vloeibare cocaïne heeft meegenomen zonder dat ze het wist. Ze heeft het ook keurig ingeleverd bij de politie. Komen jullie dat nou ook tegen? Mensen die zeggen, ja, goh, ja, geen idee gehad. Ja, je hebt natuurlijk altijd mensen die te goede trouw iets meenemen. Ik doe, eh, natuurlijk kun je daar allemaal wat van vinden, dat gebeurt. En dat, eh, dat soort gevallen treffen wij natuurlijk ook aan. Natuurlijk gaan we in eerste aanleg uit van dat mensen, als ze al eh, aangetroffen worden met cocaïne, dat ze gewoon verdachten zijn van de invoer van verdoven middelen. Maar onderzoek moet altijd uitwijzen of dat die verdenking ook gewoon terecht is. Maar dan is het wel als je het meeneemt en het niet weet. Ja, weet je, ik wil een beetje oppassen met vingerwijzen, dus ik ga niet het woord naïef noemen, maar ik raad mensen af om het gewoon te doen. En ik denk dat het ook, als ik het vanaf mijn kant mag zien en meemaak, dat ik iedereen wil erop wijzen van de kans dat cocaïne wordt meegenomen in vloeibare vorm is aanwezig. Dus het risico is dat als je dat gevraagd wordt, is mijn enige opmerking, gewoon niet doen. Gewoon niets meenemen, terug naar Nederland. Ronald Scheltens van de Marese over vloeibare cocaïne en Ilan Sluis sprak met hem. U krijgt uiteraard zo dadelijk het laatste nieuws uit Brussel. We gaan eerst nog eventjes naar Mogadishu. Europa is namelijk bereid bij te dragen aan versterking van de vredesmissie in Somalië. Dit om de islamitische terreurbeweging Al-Shabaab verder het land uit te werken. De VN overweegt de missie van de Afrikaanse Unie uit te breiden van 10 naar 18.000 soldaten. Mondjesmaat worden overwinningen geboekt, maar ja, Somalië is nog steeds zeer instabiel. Heel voorzichtig komt het leven in de straten van Mogadishu weer op gang. De vredesmissie van de Afrikaanse Unie lijkt al Shabab de hoofdstad uit te hebben gekregen. Maar de situatie is uiterst fragiel. De jonge islamstrijders staan als het ware aan de poort. De inwoners van Mogadishu hebben het helemaal met hem gehad. Ze hebben de islam kapot gemaakt, zegt de vrouw. En ze onthoofden onze jeugd. Maar de stad komt nu weer een beetje op adem. En dat is reden voor een feestje, zegt burgemeester Mohamed Noor. Hij ruilde een jaar geleden zijn comfortabele bestaan in Londen in... voor een post op een van de gevaarlijkste plekken ter wereld. Mogadishu, de hoofdstad van het land waar al twintig jaar een burgeroorlog woedt. Om te laten zien dat het er nu veiliger is, loopt hij op straat en begroet zijn burgers hoewel omringd door bodyguards, is hij opgetogen. De inwoners van Mogadishu hebben ervoor gekozen met elkaar in harmonie te leven. Ze zijn de strijd moed. De voortdurende oorlog heeft de stad uitgewoond en grotendeels verwoest. Het volk is straatarm. Er zijn bijna geen voorzieningen. water. Geen water, geen elektriciteit, geen ziekenhuizen, geen scholen. 95% van de kinderen krijgt geen onderwijs. 95% van de kinderen age do gaan niet naar school. Wat wel terug is in de straten: het potje voetbal. Toen Al-Shabaab nog de dienst uitmaakte, was dat verboden. In plaats daarvan dwongen de moslimstrijders ons om met hen mee te vechten, zegt de jongen. Ze voelen de hete adem van Al-Shabaab nog steeds in de nek. De soldaten van de Afrikaanse Unie staan op een heuvel en wijzen naar de frontlinie. Het is maar een kilometer afstand tussen hen en de strijders van Al-Shabaab. Als we ze zien rijden in hun lege voertuigen, dan gebruiken we dit, zegt de soldaat, wijzend op het afweer. Midden in zijn verhaal wordt hij ineens weggeroepen. Er is een autobom ontploft bij een politiebureau in de stad. Ja, overmorgen donderdag dus is er in Londen een grote conferentie over Somalië. Afgevaardigden van zo'n 40 landen gaan al praten over een strategie... om van Somalië weer een bestuurbaar land te maken. Het NOS Radio 1 Journaal Sport. De TVM-schaatsploeg gaat proberen Linda de Vries in te lijven. Afgelopen weekend werd ze vierde op het WK Allround... en ze heeft aangegeven weg te willen bij de ploeg van Marianne Timmer. TVM-baas Arjen Bos heeft wel belangstelling voor de schaatserijdster. Ik kan bevestigen dat wij geïnteresseerd zijn in de vries, ja. Onze ploegmanager Patrick Wouters heeft laten weten dat we interesse hebben en we gaan pas praten met andere mensen als we echt onze kopman Sven Kramer en kopvrouw Irene Wust weer verlengd hebben. Pas dan gaan we de omgeving invullen en daar is nu nog te vroeg voor. De omgeving invullen, nou je hoort het bos zeggen, de TVM ploeg wil eerst de contracten met de kerstverse wereldkampioenen Sven Kramer en Irene Wust verlengen. Of dat gaat lukken is niet zeker, want vooral Kramer heeft in de media twijfel gezaaid. Nog TVM-baas Bos. Ja, nou weet je, ik, ik heb natuurlijk een paar keer met Sven gesproken. Het is inmiddels de vierde keer dat we een contract gaan verlengen. Dus ik weet een beetje hoe dat gaat. Dat duurt een paar weken. En in het gesprek heeft hij gezegd. Ik ben heel tevreden over de sponsor TVM. Ik ben ook heel tevreden over de organisatie en de staf. Hij heeft zijn wensen kenbaar gemaakt. Wat voor hem de meest optimale weg is naar Sochi, naar de Winterspelen in 2014. En dat soort dingen zijn allemaal goed. En uiteraard is er dan ook nog een financieel aspect. Dat maakt onderdeel uit van het totale pakket. Ja, en daar moet je even over nadenken. We hebben nog een keurig aanbod gedaan. En hij neemt dat in beraad. En we hebben ook gezegd, tot de wereldkampioenschap in Moskou... gaan we het er niet over hebben, hè, want dan moet er moet rust zijn. Probeer die vijfde titel binnen te slepen. Dat is nou gebeurd. En we gaan komende week gaan we met elkaar verder praten... over de inhoud van het contract. Richard Roelofsen is de nieuwe trainer van de Graafschap. ploeg staat onderaan in de eredivisie en nam dit weekend afscheid van de trainer Andris Ulderink. De nieuwe man, Roelofsen, was tot voor kort de assistent van de opgestapte trainer. Het is een, het is een aardige uitdaging die, die er voor ons ligt. En, uh, maar ja, dit, dit, dit, je, je moet verder. Dus, uh, de club uh, is daar te belangrijk voor om dat te laten liggen. Door het moeilijk genoeg. dus uh, We zullen echt de schouders eronder moeten gaan zetten. En uh, ja, dat is ook eigenlijk het, het, uh, ja, het, uh, het verhaal wat naar de spelers komt. Het is nu geen tijd meer om, uh, om te zeuren, om uh, met de pakken neer te zitten. Het is elke wedstrijd uh, is het uh, volle 100 procent tegenaan. We proberen resultaten te krijgen. Ja, en is het niet gelukkig in 90 minuten, hebben we er alles aan gedaan. Uh, ja, is de volgende wedstrijd er weer. Het is, moet nu echt, uh, iedereen moet de situatie onderkennen waar we staan. En, uh, ja, We moeten allemaal één kant op. We moeten naar plaats 17. En wie daar niet mee wil of daar niet mee kan, dan, ja, die valt helaas af. De nieuwe hoofdtrainer van de Graafschap, Richard Roelofsen. Radio 1. Het NOS-journaal. Het is half zeven, Jan van den Putten, goedemorgen. Goedemorgen. De Eurolanden hebben een akkoord bereikt over een lening van 130 miljard euro aan Griekenland. In ruil daarvoor moet de Griekse staatsschuld in 2020 zijn teruggebracht tot maximaal 121 procent van het bruto binnenlands product. En volgens president Draghi van de ECB is dit een zeer goed akkoord. Diederik Samson wordt door PvdA's het vaakst genoemd als nieuwe fractievoorzitter. Na de rondgang van Nieuwsuur en een peiling van Maurice de Hond blijkt dat hij voor velen de favoriet is. Die nieuwe fractievoorzitter is overigens nog niet de nieuwe partijleider van de PvdA. Zo'n 60 supporters van FC Utrecht mogen zondag de stad Enschede niet in. Hooligans hebben een landelijk stadionverbod sinds de rellen in december. Maar de burgemeester is bang dat ze toch naar Enschede komen en wil ze daarom weren. En in Nieuw-Zeeland zijn de laatste vier slachtoffers begraven van de aardbeving van een jaar geleden in Christchurch. Het zijn vier mensen die omkwamen bij een brand in een gebouw van de Nieuw-Zeelandse televisie. Bij de begrafenis werd ook een monument onthuld voor alle 185 slachtoffers van de aardbeving. Dat zijn de hoofdpunten van het nieuws. Het Weerbericht van Weeronline. Online. Op de meeste plaatsen is het bewolkt. In de noordelijke helft van het land is de bewolking dik genoeg voor een beetje regen of motregen. In het zuiden komen ook enkele opklaringen voor. De temperatuur ligt op dit moment tussen 5 graden in het noordwesten en een enkele graad boven het vriespunt in Limburg. Daarbij staat een matige en aan de kust vrij krachtige wind uit het zuidwesten. De neerslag trekt langzaam oostwaarts en rond het middaguur blijft het overal droog. Daarna breekt vanuit het westen op steeds meer plaatsen de zon door. En de temperatuur stijgt naar 6 graden in het noorden en 8 of 9 graden in de rest van het land. Morgen, woensdag wisselen wolkenvelden en zonnekar met in de middag veel sluierbewolking. De temperatuur stijgt naar 8 graden in het noorden en plaatselijk 11 graden in het midden en zuiden van het land. In de avond neemt de bewolking toe en volgt regen. ANWB Verkeersinformatie. Vanochtend vroeg is er een aanrijding geweest op de A65 Tilburg richting Den Bosch. De weg is dicht tussen Berk, Berkel-Enschot en Udenhout vanwege technisch onderzoek. Dat gaat volgens Rijkswaterstaat nog tot 7 uur vanochtend duren. Verkeer richting Den Bosch kan beter omrijden via Eindhoven over de A58 en de A2. Verder wat korte files richting Amsterdam en Rotterdam, maar die geven niet al te veel vertraging. Over half zeven. U luistert naar het NOS Radio 1 journaal. Zo dadelijk krijgt u het laatste nieuws natuurlijk uit Brussel. De reacties op het akkoord dat de ministers van financiën afgelopen nacht sloten over Griekenland. Dat het akkoord is er en Griekenland krijgt die noodzakelijke tweede lening is naar Iran, want gesprekken tussen Iran en het internationaal atoomagentschap... gaan de tweede ronde in. Hoge medewerkers van de nucleaire waakhond zijn in Teheran... om met Iraanse politici te spreken over dat kernprogramma. Wereldwijd bestaan grote zorgen over het programma. Correspondent Thomas Erdbrink in Teheran. Thomas, wat gaan de medewerkers van het atoomagentschap doen de komende dagen in Iran? Ja, ze gaan voornamelijk praten met hun uh, Iraanse collega's. Dit zijn uh, geen gewone inspecteurs, maar hoge functionarissen van het internationaal atoomagentschap. En het doel is dat er in die gesprekken uh, die zorgen waar ik het net over had, dat worden weggenomen. Er zijn al een aantal, um, uh, uh, ah ja, wat ze noemen, uitstaande problemen met, uh, met, uh, met Iran. Het, het land wordt van vandaag dat het een nucleair wapen wil maken. En um, die, de inspecteurs gaan precies over die details praten. Met de nou, en het feit dat ze nu voor de tweede keer zijn, betekent dat het achter de schermen misschien toch wel beter gaat dan wij zouden denken. Hmm. Ja, de verhoudingen zijn natuurlijk slecht hè, tussen Iran en het Westen. Kunnen de mensen van het atoomagentschap hun werk wel doen? Ja, er is wel een groot misverstand in het, in het, in het Westen over, over hun werk. Eh, het Internationaal Atoomagentschap geeft namelijk in ieder rapport weer duidelijk aan dat ze 24 uur per dag hier in Teheran, in Iran, op de grond zijn. En ze zeggen dat al de nucleaire sites die bekend zijn bij het Internationaal Atoomagentschap onder camera toezicht staan. Dus eh, eh, ze kunnen in principe hun werk doen. En die gesprekken nu eh, zijn er dus voornamelijk om ja, meer uitleg te krijgen van de Iran. En het wordt natuurlijk aan de andere kant ook cruciaal of ze dat ook doen. Want er kunnen ook nog andere plekken in het land zijn bijvoorbeeld... waar de inspecteurs wel zouden willen kijken... maar waar de, wat de Iraners bijvoorbeeld nog niet goed vinden op dit moment. Hmm. Maar goed, maar zo zei het al, het Westen en Iran staan lijnrecht tegenover elkaar. Er staan binnenkort ook gesprekken op de agenda tussen Iran en verschillende wereldmachten. Komt het dan toch nog goed, denk je, tussen Iran en de rest van de wereld? Dat hangt er allemaal vanaf of Iran of het Westen bereid is tot een soort compromis. Het Westen wil dat Iran stopt met het verrijken van Iranium. En Iran zegt nee, dat is ons grondrecht. Als we dat niet doen, dan worden we afhankelijk van jullie en we vertrouwen jullie niet. Dus... Ergens in die, in, die, in die spanningsboog, om zo maar te zeggen, moet, moet, moet een van de twee groepen gaan, gaan toegeven. Nou, ik zie het Westen op dit moment niet toegeven, want die denken hun de sancties tegen het land zijn succesvol. Iran heeft veel problemen momenteel. Ik zie de Iraanse leiders ook niet echt toegeven, want die zitten ideologisch enorm ingegraven. Ze hebben gezegd, als het nucleair programma wordt opgegeven, dan kunnen we ons hele land wel opheffen. En dat is natuurlijk een beetje een slecht uitgangspunt voor een compromis. Goed, dankjewel. Thomas Epping vanuit Teheran. Ja, wat hebben we hebben over het vertrek van Job Cohen als een van de A-leiders. Het nieuws domineerde gisteren zowel Twitter als de televisie. De eigen media-optredens van Cohen dus waren niet altijd een succes. En dus ging het in de meeste programma's over Job Cohen. Bijvoorbeeld in De Wereld draait door. Omdat hij. maar omdat hij, dat heeft hij ook ik bijna, zo, nee, Ik wil nee, het nog graag horen. Ik geloof hem namelijk niet. Hij kunt het, het zeggen nog één keer. Hij heeft het als een poët geformuleerd, ja, denk ik. Ja. Hij, hij is beschaafd, beleefd en toch hard. Ja. En hij is. Rechts nee. en links tegelijkertijd. Even ja, dat is vaag. Nee, dat is niet vaag. Ja. ja, vaagheden. Bij het jongerenprogramma BNN2D ging het er wat rustiger aan toe. Het begin en het eind was het hoogtepunt van de carrière. En hij ging natuurlijk naar Den Haag toe om te gaan regeren. Uiteindelijk kwam hij er in een positie waarin hij vooral moest reageren. Dat bleek niet zo sterk zijn Kant. Han eerste yes, Kamerlid voor de Partij van de Arbeid... legt in Pauw en Witteman uit waar het bij Cohen aan schort. Hij speelt te tegenover zicht. Het is een nette vent... Ja, maar die proberen dat uitstekend te verbergen. <lacht> uh, en zeker in het debat. Ik constateer uh, dat Cohen valt onder de categorie, ja, noem het maar bestuurders, uh, genuanceerd. Uh, hij was geen politicus dus. uh, Hij luistert ook veel te veel. Dat is ongelooflijk, dan belde ik hem en dan vraag ik, wat vind je ervan? Dan zegt hij, Han, wat vind jij ervan? Neem, nou, dat was ik niet gewend. Ook aan tafel bij Paul Witteman, opinieleider, uh, peilig moet ik zeggen, Maurice de Hond. Als de Partij van de Arbeid in de oppositie zat... dan deed de Partij van de Arbeid het altijd heel goed onder de kiezers. Dat waren de hoogste scoringen in de peiningen. Mm -hmm. En op dit moment, in de, en dat was eigenlijk vanaf het begin bijna... scoorde de Partij van de Arbeid onder het aantal... en nu staan ze op de helft. En dan weer aan tafel bij Martijs van Nieuwkerk... weet Jan Mulder wel hoe dat komt. Ja, maar Frank, waar, waar die op gestruikeld is, is in het debat. Ja, daar is die... In de eerste debat ja, al niet ja, ja, al. Ja, zo ging het de hele avond door. En dat was eigenlijk ook de reden waarom Job Cohen zichzelf... niet geschikt vindt voor het uh, fractieleiderschap. En terugkijkend moet ik helaas vaststellen... dat ik er in de politieke en mediawerkelijkheid van Den Haag... onvoldoende in ben geslaagd om die weg naar zo'n ander beleid... geloofwaardig over het voetlicht te brengen. En het gaat me aan het hart. Zoveel mensen, partijgenoten, kiezers... maar ook velen buiten onze kring die me goedgezind waren en zijn teleurgesteld te hebben... doordat ik de hoge, soms veel te hoge, verwachtingen niet heb kunnen waarmaken. En daarom treed ik vandaag af als voorzitter van de Tweede Kamerfractie... en verlaat ik ook de Kamer. Het onderwerp van gesprek. Job Cohen, Mark-Robin Visser vandaag in Utrecht. Mark-Robin, hebben jouw gasten nou ook gisteravond de hele avond zitten kijken? Alle reacties opgenomen? Ja, ik, ik hoor net van Marleen Hagen dat zij nu nog Twitterberichtjes zit te bekijken... die gisteravond verstuurd zijn, want ik, jullie zijn op een gegeven moment... gewoon naar bed gegaan, begrijp ik. Ja, ja. zeker. Is het erg laat geworden hier? Nou, ik heb wel nog even uh, wat jullie net lieten horen... Uh, heb ik ook wel even zitten kijken nog op televisie. Ja. Uh, dus ook bij Pauw en Witteman en dergelijke. Normaal heb ik daar niet eens de tijd voor als raadslid. Maar nu hebben wij ook hier recens. Dus gisteravond heb ik al even gekeken. Kijk ja, u, bent, u bent raadslid voor de PvdA in Utrecht. En daarnaast dossiert u aan de hogeschool hier in Utrecht. Wij horen Job hen praten over de politieke en mediawerkelijkheid. Is dat iets waarbij, dat u herkent als, als raadslid hier in Utrecht? Dat die twee werelden ja. anders zijn? Ja, dat die werelden überhaupt bestaan? Ja, zeker. Ja, Vertel natuurlijk. eens. Um, nou ja, kijk, het feit dat, dat hij nu uh, weggestuurd zou worden... Hè, wat uh, Han Noten gisteravond ook zei, omdat hij te veel luistert... Ja, dat is natuurlijk wel bizar. Want ik weet nog, Melkert werd weggestuurd omdat hij te weinig luisterde. En nu sturen we iemand weg die, die te veel luistert. Dus dat, dat zegt wel iets over wat er ook in die tijd uh, is veranderd, denk ik. En over de ja, capaciteiten die je nodig hebt om een partij goed te leiden in Den Haag. Nou, uh, wat zegt dat dan eigenlijk precies? Want het gaat een beetje zoals de wind waait, begrijp ik. Nou, het gaat hoe de wind waait, maar het gaat voor mij ook om... ik denk Cohen is ook weggegaan omdat hij zelf... ja, niet goed in zijn vel zat in Den Haag. En uh, um, ja, zelf niet goed met die media vond dat hij daar zelf mee om kon gaan. Ja. Hoe kijkt u nou naar uw eigen partij, de Partij van de Arbeid... in het licht van uh, de afgelopen gebeurtenissen? Nou, ik vond het storend voor het weekend... dat de fractie uh, in Den Haag hem eigenlijk een beetje liet bungelen. Kijk, als je, je je politiek leider niet meer ziet zitten... zeg hem dat dan recht in zijn gezicht en stuur hem weg. Maar ga niet naar de pers lopen en dan zeggen... ja, we steunen hem toch niet allemaal. En uh, ik, ik heb me daar erg aan gestoord. Mm -hmm, mm -hmm. Uh, zeker omdat het gewoon een goede vent is... die dit niet verdient, op deze manier. Ja. En prima dat je hem wegstuurt. De politieke werkelijkheid was ook hè, dat het niet meer goed werkte. Maar dan moet je hem dat gewoon zeggen. Moeten de dingen veranderen binnen de Partij van de Arbeid, wat u betreft? Er moeten altijd dingen veranderen. Ja. Je moet je altijd weer aanpassen aan de, uh, ja, de, de nieuwe werkelijkheid die ontstaat. Nou, ja, is we... dat een behangetje of moet het fundament grondig worden uh, gerenoveerd? Ik denk dat het fundament van de sociaaldemocratie... Dat, dat staat als een huis, dat is meer nodig dan ooit... Um, maar een, een nieuw behangetje, dat is wel nodig. Ja. We gaan straks na zeven doorpraten over wat voor soort behangetje dat dan eh, zou moeten zijn. Met Marleen Hagen, raadslid van de Partij van de Arbeid in Utrecht. En ook nog andere jonge talenten uit de Partij van de Arbeid. Tot straks. Marco Visser heeft ze verzameld vanochtend in Utrecht. Opnieuw een marathonzitting in Brussel, waar er is resultaat, hebben wij begrepen. De Grieken krijgen een reddingspakket van 130 miljard euro. De chef van de Eurolanden, Jean-Claude Juncker, maakte dat, uh, nou, een klein uur geleden bekend. After a meeting of at least, I think, 13 of 14 hours... we have reached a far-reaching agreement on Greece's new program and the private sector involvement... Ja, na 13 tot 14 uur onderhandelen ligt er dus een verregaande overeenkomst over het nieuwe reddingspakket voor Griekenland. Zij, we hoorden dat, een vermoeide jonker. Ja, jonker moe. Onze correspondent Chris Ostendorf moe, maar toch nog op de redactie Chris. Uh, net gesproken met minister De Jager ook moe. Ja, het zijn allemaal een beetje moe en een beetje de tijd kwijt. Maar uh, het was een, uh, een, een spannende nacht. Maar voldaan wel. dus. <laughs> Jazeker, er is toch een pakket... en daar is uh, sinds juli afgelopen zomer over onderhandeld. Je weet nog wel, in juli, toen het zo warm was... en er ineens een crisistop was, hier in Brussel ook... toen was die 130 miljard beloofd voor Griekenland. En vandaag dus, uh, om een uur of half vijf vannacht... Uh, was er dan uiteindelijk een besluit... dat die, de beloofde 130 miljard ook echt betaald kunnen gaan worden... Het werd een beetje duidelijk omdat, uh, ik geloof dat de eerste minister die ik naar buiten zag komen, was de Duitse Schäuble. Die zei dat er uiteindelijk een akkoord ligt, dat er zwaar is onderhandeld, maar dat iedereen nu aan de slag kan en vooral ook aan de slag moet. Oké, okay, en, en hoe zou je het akkoord omschrijven, Chris? Want uh, er zijn harde woorden gesproken, richting Griekenland, ze moesten beter hun best doen, uh, misschien wel permanent toezicht. Dus de jager, want ze houden zich niet aan de afspraken. Wat is er nou afgesproken? Nou ja, in ieder geval dat Europa streng blijft. Daar is de jager ook wel trots op. En hij heeft ook verteld uh, dat hij in ieder geval heeft vastgehouden... aan die beloofde 130 miljard en geen euro meer. Andere landen zouden vannacht hebben gezegd tijdens de onderhandeling... omdat het allemaal moeizaam ging. Joh, 136 miljard, 6 miljard meer, dat moet toch kunnen? Of 132? Je laat de deal toch niet klappen op de laatste 2 of 3 miljard?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 En dat komt allemaal omdat het vrij slecht gaat in Griekenland... en er steeds meer geld nodig is om het land overeind te houden. En het wordt allemaal met kleine beetjes zo bij elkaar geschraapt. En dat is vannacht ook weer gelukt. Ja, en of de Grieken het goed doen, dat moet permanent gemonitord worden. Hè? Een Task Force Underground in Griekenland, een permanente commissie, zeg maar. Heeft de jager helemaal zijn zin gekregen? Ja, iemand fluisterde nog het liefst ook nog gewoon een bureautje in Athene... in een kelder waar ze op gaan letten of het allemaal goed <lacht> gebeurt. Zo gaat het natuurlijk niet. Dat was wel een beetje de inzet van de jager. Hè? Permanent eh, toezicht. En eh, van, vanochtend vroeg was dat geworden een, een beetje permanent toezicht. Dus een beetje permanent gaat het worden. Dat, dat, dat, dat komt erop neer. Uh, nu werd er één keer in de drie maanden door de Trojka... Hè, de Centrale Bank, de Europese Commissie... en het Internationaal Monetair Fonds een rapportcijfer opgemaakt. Dat gaat nu vaker gebeuren, zo vaak dat we echt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 Ja, dat is toch wel een heel erg moeizaam proces geweest. En dat is niet zo gek ook, want ik had het al eerder over van de zomer. Toen was er sprake van dat de banken iets moesten gaan kwijtschelden. Toen was er sprake van 20 toen werd dat 50 De laatste dagen was dat 70 En vannacht zijn de onderhandelingen opnieuw geopend... en is opnieuw tegen de banken gezegd... jullie moeten nog meer Griekse staatsschuld kwijt gaan schelden... als jullie al hadden toegezegd. En daarbij heeft Nederland ook gedreigd, impliciet... jongens, als jullie dat niet gaan doen, laten we de hele boel klappen... dan gaat Griekenland failliet en krijg je helemaal niets... Nou, dat regement heeft geholpen, want de banken gaan nu nog meer bijbetalen. Uiteindelijk wordt dat 75 procent. Dat betekent dat nu Griekenland uh, die onderhandelingen moet gaan beginnen... en in een paar dagen moet gaan afronden tegen de banken. Moet zeggen, jongens, wij willen dat jullie inschrijven op dit plan... 75 procent van onze schuld kwijtschelden. De hoop is nu dat heel veel banken op dat aanbod ingaan... want alleen dan werkt het reddingspakket voor Griekenland. Dus alle ministers gaan daar de komende dagen op zitten letten... of dat ook gaat lukken. Goed. Helder. Chris Ossendorf, dank je voor nu. Ga lekker slapen. Hoor later uh, op deze zender. En u hoort dan ook Jan Kees de Jager na 7 uur. Zoals de aarde draait, is dat eigenlijk de goede vertaling van As the World Turns. Nou ja, de fans weten waar het over gaat. Vandaag de laatste aflevering. Ooit. Als tijd tijd worden. informatie bij de AMB of hebben we daar een fan? Jolande van der Velden. Uh, goedemorgen Marcel. Nee, ik geloof niet dat ik een fan. Ik vond de Bold en de Beautiful leuker toen. Nou, maar dat is ook al lang geleden. Ik <laughs> weet uh, niet of dat nou voor je spreekt. Nee, nee, nee. Uh, Kom op, dan maar Verkeersinformatie. Uh, ja. Goed nieuws over die A65. Dat zou tot zeven uur duren. Nou, kort na half zeven is de weg helemaal vrijgegeven. Wat er nu nog overblijft zijn wat korte files richting Amsterdam en Rotterdam. Niet al te veel vertraging. Ik reken eigenlijk vanochtend ook op een niet al te drukke ochtendspits. Heeft te maken met veel mensen die vrij zijn vanwege carnaval... of vanwege de voorjaarsvakantie. Rond half negen ongeveer 100 kilometer. Dit is het NOS Radio 1-journaal met Lara Rensen en Marcel Oosten. Veel mensen in Gaza zijn klaar met Hamas. Het is inmiddels alweer zes jaar geleden... dat de radicaal-islamitische organisatie een monsterzegen behaalde bij de verkiezingen. Destijds hielpen we vooral vrouwen Hamas aan de overwinning. Maar mochten er nieuwe verkiezingen komen, en daar lijkt het toch op... dan is de kans klein dat zij dat opnieuw zullen doen. Want ze hebben de afgelopen jaren maar weinig profijt gehad van Hamas. Een straat met weinig auto's en ontzettend veel wachtende mensen. staan allemaal op de taxi te wachten. Ze staan hier nu drie kwartier op een auto te wachten. Waarom duurt het zo lang voordat er een taxi komt? Omdat er geen benzine is. Dus de taxis staan allemaal in de rij bij het station. Het meest typerende geluid van Gazastad op dit moment. Het geluid van generatoren. Zonder generatoren is er nauwelijks nog elektriciteit, licht. De winkel, de bruidswinkel waar we nu zitten ondervindt er ook heel veel problemen van. Ze hebben heel vaak geen elektriciteit. En dan draaien ze op de generator. En dan moeten ze weer wachten tot er weer brandstof komt voor de generator. wat Hamas? Hamas. Ze hebben allemaal. Ik zit hier met 1, 2, 3, 4, 5, 6 vrouwen in de bruidswinkel. Ze hebben vorige keer allemaal op Hamas gestemd. Omdat Hamas verandering beloofde. Ze hadden verwacht dat de grenzen bijvoorbeeld open zouden gaan. Maar dat heeft de situatie alleen maar slechter gemaakt. Want Hamas erkent Israël. Israël niet, Israël, Hamas niet. Ze kan uh, haar familie ook niet meer bezoeken sinds de grenzen dicht zijn. Dus daar is ze weinig mee opgeschoten. Als er nu weer verkiezingen zouden zijn, zouden ze dan weer op Hamas stemmen? Ze gaat op niemand meer stemmen. Ze gaat niet meer stemmen. Ik ben hier bij Sama Ahmad van de 15 maartbeweging... Dat is een jongere beweging, geïnspireerd door de Arabische lente. Wat betekent de Hamas-regering volgens haar voor Gaza? No electricity, it's okay. No water, it's okay. Geen elektra, geen water, dat is nog tot daar aan toe. Maar Hamas zou liefst nog je dromen controleren. And also they try to their own law. Hamas heeft een heleboel ongeschreven. Wetten, uh, meisjes mogen geen uh, waterpijp meer roken in het openbaar. Jongens en meisjes mogen niet samen naar een restaurant... Christelijke meisjes, alle meisjes moeten hun hoofddoek dragen. Many, many of the and in Gaza share me the, the same thought that we are in Gaza Living under, under two occupations, the Israeli occupation and Hamas Occupation. Veel mensen in Gaza zeggen inmiddels, wij leven onder twee bezettingen, de bezetting van Israël en de bezetting van Hamas They try to make the, the life more worse. En wat die bezetting kan betekenen, heeft ze meegemaakt toen ze op 15 maart in een demonstratie meeliep. In the evening uh, from Everywhere we attacked by the Palestinian uh by the Hamas actually for and Deze police. Uur, officers. Van Hamas. They hit, hit everyone. Uh, they destroyed the, the tents. tenten werden verbrand. On my way to my house, I get stabbed from my back by... Weg naar huis. Toen zij vluchten naar huis, werd ze in haar rug gestoken met een mes door politieagenten. Uh, werd vervolgens gekidnapt. Het was geen officiële arrestatie, meegenomen anderhalf uur, geen medische hulp en uiteindelijk heeft haar broer, die dokter is, uh, haar gevonden. Er rijdt een uh, auto voorbij en de jongen roept uit het raam: Is er is no electricity, there is no gasoline? Wat wil je eigenlijk weten? Waar maak je een onderwerp over? Er is geen elektriciteit, geen gas, het leven is miserabel hier. Ja, ze zei het echt. Hij poept uit het raam. Uh, Moni van Hoogstraten was straks met een reportage over Hamas. As the world turns. Vanmiddag vijf over vijf wordt de allerlaatste aflevering van deze televisieserie uitgezonden. Op de Nederlandse televisie althans. Wereldwijd volgen vele fans deze soapserie al heel lang. In de Verenigde Staten werd de eerste aflevering al in 1956 uitgezonden. In Nederland sinds 1990. We gaan erover praten met een van de fans. Margie van der Linden, hoofdredacteur van het blad Opzij. Goedemorgen. Goedemorgen. Of moeten we zeggen volger.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 uh, Jack heeft uh, weer ruzie met Carly of Holden is weer eens uh, of uh, Nou ja, wat al die types meemaken, dat uh, geef ik graag aan me door. En dat stelt ze geloof ik wel op prijs. Want het is erg belangrijk wat er allemaal in elk deel gebeurt. Dus na vandaag, mevrouw van der Linden, een, een groot zwart gat, begrijp ik.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 in jaren negentig, geloof ik, dat het in Nederland te zien was, ja. toch wel een belabberde dag. Niet alleen in een ookdeel, maar ook in Amsterdam. Ja, maar wat is het nou aan die serie? Wat, wat maakt het zo aantrekkelijk om te volgen? Nou, ik denk, um, en, en eigenlijk door, door vast te stellen wat er met mij gebeurde, um, het, het, het is iets wat je toch wel uit de waan van de dag uh, haalt.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 wat dat betreft kijkt het lekker weg, waarschijnlijk. Het is uh, een soort escapisme, dat as the world turns. Dat zou je best kunnen zeggen, Lara. Mm. En waarom is dat niet de schijn. Ja, dat Richter kan best. En dag is die mogelijkheid er, geloof ik. Want het wordt eindeloos herhaald. Naar nou, mijn idee is het de hele tijd op televisie, maar dat is schijn.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 Ja, ik, ik denk toch dat je dan in de verdovende middelen moet... Ja. Euh, <laughs> nou, <laughs> dat je daarna ja, moet grijpen. Of dat je heel vaak uh, moet gaan volgen wat er met uh, professor Dokter Tulleken gebeurt. Ik ja. denk zoiets. Nou, ik wens ik, ik zo heel veel sterkte. Goed, dankjewel. Besliet van der Linde, hoofdredacteur van het Blad opzij. Een van de fans van As the World Turns vanmiddag dus. Om vijf over vijf de allerlaatste aflevering in Nederland. Het NOS Radio 1 Journaal. De ochtendkranten. En er is vanochtend geen krant waarop Job Cohen niet is afgebeeld. Trouw omschrijft de opgestapte PvdA-leider als de droomprins die tegenviel. De deze wordt harder voor Cohen en noemt hem in kapitale ongeschikt. Cohen was voorbestemd om premier te worden... maar laat een partij in desolate toestand achter, schrijft de krant. Een volkskrant heeft een grote foto op de voorpagina... waarop Cohen helemaal alleen wegfietst bij het partijkantoor in Amsterdam. Hij kon de tijd niet keren, staat erbij. En zijn Next houdt Cohen nog een keer zijn verkiezingsslogan voor. Yes, we Cohen. Niet dus, staat erboven. Gespeculeerd over de nieuwe partijleider wordt er natuurlijk ook. De Telegraaf heeft vijf mogelijke opvolgers van Cohen opgesomd: Ronald Plasterk, Diederik Samson, Mariette Hamer, Jacques Monas en Frans Timmermans. Spits heeft ook vijf potentiële kandidaten op de voorpagina gezet. Maar bij die krant ontbreekt Jacques Monas is Kamerlid Martijn van Dam ook kandidaat. Nou, het Europese nieuws het nieuws uit Brussel over Griekenland... heeft uiteraard de kranten niet gehaald. Het zal zo meteen allemaal op de website staan. Dat melden we in het mediaoverzicht. Ander nieuws dan. Het AD meldt dat bij de overheid steeds vaker arbeidsconflicten ontstaan... door bezuinigingen. Uit cijfers van rechtsbijstandsverzekeraar Arag is het aantal zaken vorig jaar met 25 procent gestegen. En in de eerste maand van dit jaar jaar alleen al zijn er honderd nieuwe zaken binnengekomen. De zaken zijn vaak een direct gevolg van reorganisaties en bezuinigingen bij de overheid, zegt Arag in het AD. De overheid bezuinigt flink op het ambtenarenapparaat, maar het verzet daartegen groeit. Arag verwacht dan ook een verdere toename van het aantal zaken. De NS heeft staatsloten uitgedeeld aan houders van een voordeelurenabonnement... die eind vorig jaar hun eerste reis op saldo maakten. Volgens Pits heeft het bedrijf zo'n 400.000 mensen benaderd. Een onbekend aantal van hen heeft een vijfde staatslot thuisbezorgd gekregen. Met de actie wil NS het reizen op saldo stimuleren. Het bedrijf wil af van de papieren treinkaartjes... maar juist veel houders van voordeelurenabonnementen... reizen nog met dat vertrouwde gele papiertje. Voor het eind van het jaar moet iedereen over zijn op de OV-chipkaart... als het aan de NS ligt. KWF-kankerbestrijding wil opheldering van minister Schippers. Die had de Tweede Kamer naar aanleiding van Kamervragen laten weten... dat ze vaker praat met de anti-rooklobby dan met de baksindustrie. Maar volgens kankerbestrijding klopt dat helemaal niet. In Trouw zegt KWF dat er allang geen overleg meer is geweest... met de directeur-generaal Volksgezondheid. En ook niet met minister Schippers. Uit stukken blijkt dat diezelfde hoge ambtenaren de laatste jaren wel drie keer heeft gepraat met de tabaksindustrie. KWF-kankerbestrijding krijgt bijval van anti-rookstichting Stivoro. Ook die zegt dat de uitspraken van minister Schippers niet kloppen. Aldus trouw. En de toetsontwikkelaars verzetten zich tegen het monopolie... dat CITO vanaf volgend jaar krijgt voor de eindtoetsen op de basisschool. Daarover schrijft de Volkskrant. De toetsenmakers schrijven over de kwestie een protestbrief aan de Tweede Kamer. Het marktaandeel van de CITO-toetsen is al 85 procent... maar 15 procent van de scholen gebruikt nog andere toetsen. Dat zou met het monopolie niet meer kunnen. Toetsontwikkelaars noemen dat oneerlijke concurrentie en vrezen omzetverlies. Het ministerie van Onderwijs wil graag dat alle scholen met de CITO-toets werken... om de lat voor iedere leerling gelijk te leggen. De Raad van State en de Onderwijsraad zijn ook... Kritisch over het plan, schrijft de Volkskrant. Die zijn bang dat de vrijheid van onderwijs in het geding komt. Zo dadelijk een gesprek met Jan Kees de Jager. Onze correspondent Chris Ostendorf heeft hem opgevangen. U hoort het zo dadelijk.